Het zal u duidelijk zijn, als één iemand het voorbeeld heeft gegeven, en Engeland had dat gedaan, was het zeer voor de hand leren om voor anderen om te zeggen: Nou ja, waarom zouden wij dat niet kunnen doen? Overigens is het eigenlijk betrekkelijk tragisch. Commercieel gezien, eh, als je kijkt naar de moderniteit van de economie, was de Nederlandse Republiek eh, omstreeks 1700 verreweg het modernste land ter wereld. Maar zoals u weet, bij ons heeft ze geen industriële revolutie voltrokken. En dat kwam natuurlijk omdat wij wel een fossiele brandstof gebruikten, en zelfs op zeer grote schaal, maar wij gebruikten turf. En turf is, daar hebben we niet veel aan voor een industriele revolutie, omdat de temperaturen die met turf kunnen worden bereikt, die zijn betrekkelijk laag. Dus je hebt nodig steenkool. Later leerden ze ook kooks uit steenkool maken, dat is heel nuttig als je, als je ijzer produceert. En je hebt natuurlijk ijzer nodig. En liefst steenkool en ijzer op dezelfde plek. Je ziet dat alle vroege industriële revoluties. doen zich voor op plekken waar steenkool en ijzer. gezamenlijk voorkomen. Maar goed, als Engeland het eenmaal gedaan heeft. Nou ja, wie is de volgende? België. Hè? In het huidige Wallonië. een van de achterlijkste gebieden van Europa. Hè, was in. u gelooft het niet. in 1825 verreweg het modernste gebied van Europa. Dat is de bekende achterstand als gevolg van een vroegere voorsprong. Daar moet je enorm mee uitkijken. Dat je, je hebt een voorsprong en dan prijs je jezelf gelukkig... en voordat je pap gezegd hebt, blijkt dat in een, in een hopeloze achterstand veranderd te zijn. En toen, nou ik ga nu even met hele rappe schreden er doorheen... de Duitsers hebben ook hun eigen unieke bijdrage geleverd aan... u moet zich voorstellen dat al die Engelse uitvindingen in die textielindustrie, die stoommachines... Dat waren allemaal een soort knutselende fietsenmakers. Lui die in een loodsje achter het huis een beetje zaten te klooien. En hoe, hoe zou dat kunnen? En als, ja, u kent dat wel, een soort mecano-achtig gedoe. Hè? Daar lag geen enkele vorm van wetenschappelijk inzicht lag daaraan ten grondslag. Hoewel sommige van die lui, bijvoorbeeld James Watt, wetenschappelijk heel behoorlijk op de hoogte was. En wat de Duitsers aan dit systeem hebben toegevoegd is dat je de uitvindingen georganiseerd zou kunnen organiseren. De Duitsers hebben een soort fusie tot stand gebracht tussen het industrialisatieproces aan de ene kant en georganiseerd wetenschappelijk onderzoek aan de andere kant. Je ziet vanaf de late 19e eeuw dat grote bedrijven zeer omvangrijke researchafdelingen stichten die... In, in no time alle mogelijke hoogst interessante uitvindingen doen, variërend van het aspirintje tot het gifgas. Ja, dat ligt betrekkelijk dicht bij elkaar.